Met het NOS-journaal. Bij het instorten van een flatgebouw in Pakistan zijn zeker 16 doden gevallen. Het is onduidelijk waarom het gebouw in Karachi het begaf. De flat stond in een van de meest dichtbevolkte wijken van de miljoenenstad. Er zou eerder zijn gewaarschuwd voor de staat van het gebouw. Een ontruimingsopdracht door de burgemeester is niet uitgevoerd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er binnen waren op het moment van instorten. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. De politie in Colombia heeft een vijfde verdachte aangehouden... voor de aanslag op presidentskandidaat Miguel Uribe. Dat meldde bronnen aan persbureau Reuters. De 39-jarige senator werd vorige maand... tijdens een campagnebijeenkomst in zijn hoofd geschoten. Sindsdien ligt hij zwaar gewond in het ziekenhuis. De conservatieve Uribe is kritisch op de linkse president Petro. De man die nu is aangehouden... zou een 15-jarige jongen opdracht tot de moord hebben gegeven. De jongen zat al vast. In Texas wordt nog steeds gezocht naar overlevenden van hevige overstromingen in de Amerikaanse staat. Er zijn 24 doden gevallen, honderden mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van een rivier werd een zomerkamp voor meisjes gehouden. Daarvan worden 23 meisjes vermist. Het waterpeil bij de rivier steeg in korte tijd zo'n 8 meter. De autoriteiten hebben de hele nacht gezocht met onder meer drones en helikopters. President Trump heeft toegezegd extra hulp te sturen naar het rampgebied. In Melbourne heeft een man gisteravond geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij gooide een brandbare vloeistof tegen de voordeur en stak die in brand. Toen waren er zo'n twintig mensen binnen voor het begin van de Sabbat. De politie gaat uit van een doelgerichte aanval met een antisemitisch motief. Het weer in het Zuidoosten, af en toe zon in de rest van het land bewolkt en soms wat regen. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond wat regen en vannacht buien. Morgen overdag bewolking en buien, dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Er staat nog wel file op de A9 Altmaar Diemen. Bij de Afrit AMC is de verdraging 10 minuten. En ook 10 minuten op onthoud op de A10 bij Knauwpunt Koenplein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen Laat mij maar zo leven, het gaat mij nu goed Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet Ik ga nu verder, het leven stijt Hoor mij geven het niet meer, geen tranen, geen pijn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 ZFM. Jij en ik, we zullen samen door het leven gaan. Jij en ik, de beste maakjes voor altijd. Ik hoef je maar te vragen. En je bent er voor me. Je humor en je eenvoud. Een goed verstaande, heeft maar een. I'm Soms wat pieken en even goed Hou oh, nou toch op, vertel het mij, zeg me gewoon waar het op staat Bescherm me niet uit medelij, dan heb ik liever dat je gaat Ik wil gewoon de waarheid horen. liever kijk ik in die zwarte diepte dan dat Je weet niet dat je met hem gelogen wordt Niet alleen de waarheid Maar ook mij met je mond verloopt Zwijg niet, niet over liefde Iets dat je voelt is altijd waar Jij niet. met elke kus Met elke glimlach Ja, met elk gebaar Jij. Praat in godsnaam tegen mij Ook over pijn, ook over angst Bescher me nooit uit medelijden Waaruit duurt immers het lang. Ik wil eenvoudig van jou. Moet ik je toch vertrouwen dat ik mij voorgoed in jou verliet? Lief niet, want lief het helpt niet, ook al.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 De ZFM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo'n wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Komt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stikkies, uit hun monden wolken rook, en sliepen zij op oliestook. Speedy kou met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijom door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk reist.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 Zo so pretty. En door bekken schut ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessend zij een grote dorst aan de barvrouws grote borst. Wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de biet uit de buurt, heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee.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 Bready, big city, you are so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 En in een flits de bonk en dus meteen hitte Het was voor mij alsof de tijd even stil stond Mijn hart op deelt stond Waar ik eigenlijk wel chill vond Twee blikken één gedachte Is wat ik dacht toen ik zag dat je even aan me lachte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 de moppies Ik rol op Zeker weten met de moppies Ik rol een scroll Elke dag met de moppies Soms ga je in je broek Voor de moppies En blijf je in de hoek Door de moppies Vaak ben je toch op zoek Naar de moppies Ik heb een heel boek Vol met moppies Vrienders in je buik Door de moppies Altijd erop uit Voor de moppies Dat ik zo lekker uit Voor de moppies Ik vond het in mijn voor je moppies Moppie, Moppie, Moppie Y'all hate you my topi Think I can eat me like my go Oh, Mopi Mopi, Mopi, Mopi Y'all hate you love my topi Think I can eat me like my go Hey, Mopi Mopi, Mopi, Mopi Y'all hate you love my topi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 Dan maar kon dat jou niet spelen. Jij komt er ook nog wel eens zachten. Maar lomen duurt je dan voorbij Maar hoe ga jij naar die andere Waar heb ik keer gedaan? Kom, nu vroeg ik mij aan ja, waarom Jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten Ja, ja.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 Ach, laat ook maar Want achteraf blijkt elke rol waar Wat jij wilt zeggen laat je mij met tranen zien De reden hoor ik liever niet van jou ja, misschien Want er gingen over jou zoveel verhalen Waar je mij nu ook de vrij.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 Waar kom vandaan? Want je trekt me, baby. alsjeblieft ken me naam. En waar kom ik vandaan? Roman. Zeg me maar, oh, je bleeft. waar kom jij vandaan? Want je trekt me, hey, baby. Waar kom ik vandaan, daar van onderaan Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen, wees lief, Waar die lijnen zo'n mijn niggas, ik bleed En ik laat je naar zitten, no way Zat je zag me bij je, oké okay. Want vanavond gaan we, ja vanavond gaan we Nog eventjes getwijfeld, wat ik toen moest doen. Want van binnen voelde ik nog steeds die pijn. Maar toen pakte ik mijn auto en ik scheurde naar je huis. Want ik wou niets lief. Dit is ZFM.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 Je hebt me bedrogen, al die tijd voor gelogen. Ben jij dat zat? Laat mij nu met rust. Het is te laat Het jou mee dan zat Laat mij nu met rust Het is te laat Even geen druk Since Wat willen we nog meer? Dus ga nu met me mee e -e -e -e -e. Wij samen met z'n twee e -e -e -e. Naar een café e -e -e -e. Niets houdt ons tegen Geen wind, geen regen Ik wil er even uit Since mm -hmm.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 best verdriet wat dat hoort bij het leven vergeten doe ik het niet wat trouw van zoveel mensen hield mij en hem wel reed wat heb ik nog te wensen ik heb alles om me heen jij hebt hard moeten vechten het zat niet altijd mij nee. maar nu na twintig jaren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 De sterren bleven stralen voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons een. En vrienden voor het leven. Nu zijn we goede vrienden. Muziek heeft ons verbonden. We hebben met die liedjes zoveel geluk gevonden. De steden bleven stralen voor ons als zoveel jaren. Muziek maakte ons even. Ford heeft het en jij beleeft het alleen bij ZFM. Ze zei tegen mij: ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaker.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 ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. Zf ZFM met het nieuws van 6 uur. Siet van der Linde.